Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Brussel is een politieman aangevallen door een man met een mes. De agent raakte lichtgewond. De aanvaller is neergeschoten. Het motief is nog onduidelijk, maar volgens justitie in Brussel... is er geen reden om te denken aan een terreuraanslag. De aanval was in het Maximiliaanpark, net buiten het centrum van Brussel. Agenten spraken een slapende man aan en vroegen hem te vertrekken. Het trok toen een mes en haalde uit naar een politieman... die geraakt werd aan zijn hoofd. Daarop schoot een collega-agent drie keer op hem. De aanvaller ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In Zeeland moet zorgorganisatie Arduin... onmiddellijk de opvang voor mensen met een verstandelijke beperking sluiten. De patiënten krijgen er geen goede en veilige zorg... en het toezicht deugt niet, vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De veertien mensen die er gedwongen zijn opgenomen... moeten binnen een week ergens anders worden ondergebracht. In juni liep een cliënt weg. Hij werd later doodgevonden in Middelburg. Rusland zegt dat de boekraket waarmee vlucht MH17 is neergehaald... op dat moment niet meer van het Russische leger was. Volgens het ministerie van Defensie was de raket overgegaan in Oekraïnse handen... na de ontbinding van de Sovjet-Unie. Het JIT, het internationale onderzoeksteam dat de ramp onderzoekt... concludeerde eerder dat de raket van een brigade van het Russische leger uit koers kwam. De defensiewoordvoerder had kritiek op dat onderzoek... Volgens hem zijn de videobeelden die het jet gebruikte... om de aanvoerroute van de boekraket te reconstrueren gemanipuleerd. Het meisje van zes dat vorige week gewond raakte... bij een ongeluk met een grasmaaier in Kampen is overleden. Het ongeluk gebeurde op een grasveld vlakbij een basisschool. De bestuurder van de grasmaaier werd na het ongeluk aangehouden. Het gaat om een man van 29 die aan het werk was voor de gemeente. Hij wordt verhoord door de politie. Het weer dan nog in het noorden overwegend bewolkt met af en toe regen... in het zuiden de meeste zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is een Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 That's all I ask of you Is that too much? Gimme, gimme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 straight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 It's like to be in harmony, I said it's all À tenter planer tout simplement naturellement ne me mens pas non il est moment d'enlever ton masque des masques ta vraie identité dont sera à C'est cette réalité hey trop déronté de commis dans le passé, attention la tentation peut être une lame à double double tranchant en pénétrant dans la positivité pom pom t'es la négativité ça dépend que de toi et ton juste choix donc va chercher au plus profond de toi l'énergie positive, positive. Un truc plus fort dans la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 believe in us my message is sent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 It's a different word